Een hoorspel van Eduard Keunig in een vertaling van Bart Ruisliek. Regie Leon Povel. Even hey, wat doe ik nou? dan zingen wat bankeer ik toch? Ik doe ook anders nooit. Oh. Dat is natuurlijk die dwaas en volkomen onvergronde hoop dat er vandaag om 7 uur, binnen 120 minuten voor de ingang van de centrale bank, een wonder zou kunnen gebeuren. Een bescheiden burgerlijk zaterdagavond wonder. 1,73 meter. 73. Nou, dat is een flinke lengte voor een man. Als ik mijn me pumps met die 8 centimeter hoge hakken draag. Zelfs dan kom ik met mijn ogen niet boven zijn neus uit. Moet nog steeds naar hem opkijken. <laughs> nou ja, natuurlijk komt het niet alleen op de lengte aan. Ten slotte is een min of meer harmonische verhouding tussen lengte, breedte en omvang veel belangrijker. Oeh, hij hoeft niet knap te zijn. Als hij maar geen buikje heeft. Nou ja, en ook op dat punt mag je geen te hoge eisen stellen. Van een man van 44 kan je nou eenmaal geen klassieke lichaamsverhoudingen verwachten. Een kantoorman nog wel. Iemand die het grootste deel van de dag een zittend leven leidt en waarschijnlijk ook niet meer aan sport doet. Au oh, voor het duivel nog toe. Oh. Ah, in een week heb ik me gesneden bij het scheren. Juist nu moet me dat overkomen. Nu ik haast heb. Daar hey. is nog maar naar Luinsteen gebleven. Hè. Dat helpt altijd. Ja, ja, als ik me nou niet, niet haast, hè, ben ik niet om zes uur voor de centrale bank. Gelukkig dat het niet regent. Bij een eerste ontmoeting weet je toch al niet hoe je je moet gedragen. Al geloof ik dat het altijd beter is elkaar in de openlucht te ontmoeten dan in een of andere gelegenheid. In een café kun je er immers niet tussenuit knijpen wanneer je wilt. Maar buiten daarentegen, voor een bankgebouw... kun je eerst een tijdje veilig op de loer staan. Om te zien welke vrouw langzaam voor de ingang passeert... En heimelijk omkijkt en misschien ook een blik werpt op de ponseldoosje. En mocht ze dan heel erg tegenvallen, dan uh, kun je uit de voeten maken. En achteraf een telegram sturen. Wegens beroepsbezigheid er verhindert, de brief volgt. Maar nou, die brief wordt natuurlijk nooit verzonden. Als je sommige mannen hoort die daarin al enige ervaring hebben, wordt het namelijk in de regel een enorme tegenvaller. Maar al bij al zou het voor haar toch veel menslieverder zijn en een minder pijnlijke ontgoocheling als ze vruchteloos stond te wachten. En even later dat telegram thuis kreeg, dan wanneer ze mij van het gezicht zou kunnen aflezen dat ze mij voor wat haar uiterlijk betreft van het begin ervan helemaal niet aanstaat. Ik heb nou helemaal geen pokergezicht. gezicht. Nou ja, misschien hoef ik die tactiek niet eens toe te passen. Want onredelijk zijn mijn eisen in verband met haar uiterlijke waarschijnlijk toch niet. Een lief gezicht. Min of meer goed figuur. Meer vraag ik niet. Het zou tenslotte onbillijk zijn als ik mijn eisen omtrent haar vrouwelijke charmes te hoog opdreef. Bepaald lelijk ben ik niet. Ik heb zelfs een vrij goed voorkomen, geloof ik, dat is waar. Maar. Als ik nou volkomen objectief wil zijn, dan moet ik toegeven dat ik niet tot dat type behoor dat vrouwen het hoofd op hol brengt. Nee. Maar ah, gelukkig, die haar Steen heeft tenminste geholpen. Ach. Misschien zou het verstandiger zijn er toch maar niet heen te gaan. Ach, het loopt toch op niks uit. Wel, Inge van de afdeling na calculatie heeft de man toch ook door een advertentie leren kennen. En die kleine dikke rasje van de boekhouding ook. Nou ah, ja, en je de afgaat op te wat mannen betreft. Oh ja, dan zal het niet veel bijzonder zijn. Ik ken dat smaak als een beetje. En welke kijk die kleine dikke rascop de mannen heeft, dat weet ik niet. Maar ik kan wel ongeveer geen hoe ze er tegenover staat. Ja, voor rekening. Eenmaal is geen maan en je doet daarmee geen afbreuk aan je waardigheid. Je blijft wie je bent. Ook wanneer je voor de ingang van de centrale bank een ontmoeting hebt met een ongehuwde ambtenaar van 44 jaar. Die, naar het schijnt, een flink voorkomen heeft, 1,73 meter 73, en geen wagen bezit, maar wel van de natuur houdt. Van kunst en huiselijke gezelligheid. Trouwens, wat voor risico loop je eigenlijk? Als je zonder je tot iets te verplichten een afspraak maakt met een heer die op zoek is naar een aardige algemeen ontwikkelde dame, desnoods zonder persoonlijk vermogen. Als ze maar niet ouder is dan 38 en niet ouder dan 1,67. En hier die kennismaking zoekt, eventueel met uitzicht op een huwelijk. Ja, maar gestel nou dat het zou uitlopen op een bitter ontgoocheling. Wat niet zo onwaarschijnlijk is. Nou ja, dan zou het toch verkeerd zijn vooraf al de moed op te geven. Nog voordat je met zekerheid weet wat voor vlees je in de kuip hebt. Uiteindelijk kun je er ook niet zoveel bij verliezen. Voor maandagmorgen, het begin van een nieuwe week op kantoor. Heb ik toch niks belangrijks of dringends op handen? Ja. dat zit erop. En nou nog mijn kousen. Nou, die zou ik maar voorzichtig aan trekken, want als ik nou nog een ladder erin zou krijgen. Oh. Oh. Als ik mezelf zo in de spiegel bekijk, dan mag ik zonder gevaar voor overdrijving zeggen. Geen opvallende schoonheid, maar... Nee, toch niet onaardig om eerlijk te zijn. Ach ja, tegenwoordig zijn de mannen in zaken opvallende schoonheid anders vreselijk verwend. Als je nagaat wat ze in films en weekbladen te zien krijgen. om oh, maar niet te spreken van de jonge knappe meisjes die je overal ziet lopen. Ah, een vrouw die niet onaardig is, maar die al een beetje ouder wordt en zich discreet gedraagt. Nu, nee. daar hebben de heer geen belangstelling meer voor. Die wordt niet nagekeken. Ja, maar ik ben nou eenmaal zo stom en ouderwets om te geloven in de echte liefde. Hm. Echte liefde. Ja, daarin ligt alles besloten. De ziel heeft er een aandeel in en de geest. Dan zit je tenminste niet uitsluitend opgeschreven met dat ene waarbij de meesten blijkbaar alleen maar om te doen is. Oh, nou juist ja, alleen daar we moeten hebben. Nee, dat loopt verkeerd af in een huwelijk. Ik kan me best voorstellen hoe dat zal eindigen. Op de een of andere avond krijg je dan een tragisch zondknoping. Verrukkelijk. Vind je? Aad Hoe gracieus die houding voor jou voor die spiegel? Maar dat is geen houding. Ik probeer alleen maar de rits van mijn jurk dicht te maken. Moeten we de werkelijkheid naartoe? Naar de schouder? En natuurlijk, schat. We zitten toch met die dure kaarten. Ja, wat zou dat? Hoor we er geen gebruik van te maken. Maar dat gaat toch niet? Waarom niet? In de plaats daarvan maken we er een knusavondje van met ons bedjes. Gezellig thuis. We zetten een plaatje op met de passende muziek. Iets van die aard. En de cultuur dan, lieveling. De geestelijke waarden. De intellectuele genoegens. De algemene ontwikkeling. Het esthetisch genot, hoe zit het dan daarmee? Als we niet naar het toneel gaan, dan moeten we al die geestelijke rijkdom missen. Ik verzeker mijn lief, klein vrouwtje dat ze dat ook thuisdanig daar zin zal hebben. Schat, als we zo doorgaan, zinken we onvermijdelijk in het moeras weg. Wat een mooie blanke schouwers. Het lijkt wel al Bas. Alleen niet zo koel. Cool. We gaan geestelijk en zedelijk ten onder. Hoor je me? Als we altijd alleen we maar... We zullen op een andere keer gaan. Ja, dat zal bij ons wel nooit voorkomen. Zullen we dat er licht maar uitdoen? Wij voeren ons eigen stuk op. Z wacht eens even. Waarom? Hoor jij niks. Wat bedoel je? Dat, dat geklots. Waar komt dat vandaan? Z zet die muziek af. We moeten dit zeggen doen. We zakken weg. Help. Heb ik het je nou niet gezegd? Help. Ik heb je zo gewaarschuwd. Help. Hou je ergens af al vast. Als ik maar weer zwaar aan. <middels> Zo iemand wil ik liever niet in zee gaan. Dat is tenslotte de reden waarom ik juist alleen op zijn advertentie heb geantwoord. Omdat hij me een vaag gevoel van vertrouwen gaf. Om te beginnen de toon waarin ze gesteld was. Gereserveerd, maar op een aangename manier en bescheiden. En dan zijn brief waarin hij me bedankt en een rendezvous voorstelde. Bondig, maar hoffelijk en zonder fouten. Maar getuipt. Me Onderteken met een vaste mannelijke hand. Een gevoel van, van vertrouwen, een positief voorgevoel, een schuchtere hoop. En nu, ja, hoe ver sta ik nu? Nu nou zit ik vol vertwijfeling. Mijn stemmingen gaan al door op en neer, net alsof ik op een reuze schommel zit. Zou hij veel antwoorden hebben gekregen? Nou oh ja, vermoedelijk wel. Als je nagaat dat er een teveel aan vrouwen is, tegenover een tekort aan mannen van zijn leeftijd. En aan de andere kant zou het me toch ook weer niet verbazen als hij niet zo heel veel antwoorden had gekregen. Iemand die van de natuur houdt, van kunst en huiselijke gezelligheid, maar die geen wagen heeft. Mm. Nu, nee, daar komt vast geen massa kandidaten op af. Ik vraag me alleen af hoe komt iemand op het idee via de kant op zoek te gaan naar een serieuze vrouw? Omdat hij niet veel verdient? Nou ja, dat kan de reden niet zijn. Tenzij er iets niet in de haak is met hem. Ik oh, ben er zeker van dat de meeste mannen die een toevlucht zoeken tot een advertentie niet zuiver op de graad zijn. Nou, het is best mogelijk dat er op hem ook iets aan te merken is. Ja, dat zou je op zijn geweten hebben. Of zou je wel degelijk een ortentelijk mens zijn en zich alleen maar in een gelijksoortige situatie als de mijne bevinden. <laughs> Overdag die evige sleur op kantoor in een kleur van een paar dozijn mensen, om het tenslotte om klokslag vijf uur weer uit te stappen tot de volgende morgen. En zo lang moederziel alleen te zitten, afgesneden van de buitenwereld en volkomen geïsoleerd. Ja, zou het daarom zijn die het via de krant heeft geprobeerd. Ja, iets wat tegenwoordig toch wel vaker gebeurt. Bij gebrek aan andere gelegenheden. Omdat je een wel bent en geen gezelschapsmens. Omdat je niet gesteld bent op dansavondjes en autorietjes. Omdat je op kantoor onder je vrouwelijke collega's die nog een aanmerking komen niemand aan je zin kunt vinden. Omdat je niet tot dat slag behoort dat vrouwen durft aan te spreken op straat, in de bus of in de bioscoop omdat je nou eenmaal niet een van die typen bent die dadelijk indruk maakt op vrouwen. Daarom en om geen andere reden slaag je daar steeds niet in het juiste contact te krijgen met niveau en intelligentie en in leven en een beetje temperament. En dus probeer je met een advertentie. Opdat je tenminste jezelf later niet kunt verwijten dat je een mogelijkheid hebt verzuimd om je uit dat vervloekte trieste bestaan te verheffen. En dan krijg je als reactie daarop in totaal maar negen brieven. En wat zit daar al niet onder? Eén brief met vetvlekken. Twee vol afschuwelijke spelfouten. Verder een zo goed als onleesbare doorslag. God weet hoeveel van een verjaarde brief aan een waarde heer. En zelfs drie antwoorden van gescheiden vrouwen tussen de vijf en 49 jaar. die er natuurlijk allemaal aanmerkelijk jonger uitzien. Alsof dat er iets toe doet. Ik heb er uitdrukkelijk te kennen gegeven dat ze niet ouder dan 38 mochten zijn. En van die negen brieven blijven er uiteindelijk nog maar twee over. die inderdaad het overwegen waard zijn. op grond van leeftijd, uiterlijk, handschrift, stijl en taal. Maar de ene blijkt getrouwd te zijn, en de andere is een ongetrouwde secretaresse. 35 jaar, naar ze zelf zegt, met een goed voorkomen. Eén die meent te mogen veronderstellen dat ze ongeveer dezelfde interesse heeft als ik. Gaarne bereid is mij nader te leren kennen, zonder zich tot iets te verplichten. En dan besluit met de meeste hoogachting. En als toegrift zou ik durven zeggen: een vleugje van een uitgezocht parfum, dat uit omslag aan briefpapier opstijgt. Ach, waarschijnlijk heeft die brief in de handtas gezeten. Vlugje betovering, vlugje verleiding. Nou vooruit, nou nog mijn schoenen. Maar als er nou toch eens iets met hem aan de hand was. Het zou toch vreselijk zijn als hij een totaal negatief gericht mens was. Zo een die een hekel heeft aan zichzelf. Of die uit niets anders dan complexen en conflicten bestaat. Of als hij een hypochonder was of, of, of, of een neuroticus, een hystericus, een, ja, zeg maar, een melancholicus, een, een dronker, misschien. Hoeveel vrouwen zijn er niet? Die beginnen in de overtuiging dat ze de ware Jozef gevonden hebben. Maar achteraf komen ze tot overtuiging dat ze er blind zijn ingelopen. Dat ze alleen maar van de regen de drup kwamen. Dank u, meer een glas gebroken. Wat nou, die paar scherven? Wacht maar af, daar blijft het niet bij. Ja, hou het toch eindelijk eens op met dat drinken. Ja. Poef liever je tanden en kom in bed. In bed, waarom? Nou, ja, om te slapen, bijvoorbeeld. Om slapen, waarom? Om oh, met frisse moed een nieuwe dag te kunnen beginnen. Nieuwe dag, waarom? Weg allemaal zo'n lood zwaar op je. Ja. Een dag vanmorgen loodzwaar. Alle dagen die komen tot en met de laatste loodzwaar. Allemaal zinloos en doelloos. Oh, jij drinkt niet alleen te veel, je leest ook te veel in die zwartillende boeken. Ja, wat moet ik anders? Nou, je zou bijvoorbeeld af en toe eens kunnen doen wat een normaal mens doet. Met mij naar de bioscoop gaan. Morgenavond. <laughs> de bioscoop, <laughs> bioscoop. <laughs> Goed, ga ik alleen. Een verzetje moet je zo nu en dan eens hebben. Ah, een verzetje, ja. Ja, ja, ja, daar komt de apen te omhoog, hè. Met zo'n kerel als ik is het thuis een dode boel, hè. Niet eens een het oh. onschuldigste van zetje wordt jou gegut met die tobberige, trieste figuur. Hè, eh? misschien, misschien moest ik hem maar gelijk aan het te maken. Misschien lopen op mijn slaap zetten, dat, dat de trekker overhalen, en dan is het spel uit, uit, uit. <lacht> ik denk al, wat blijf je zo lang? Ik was al bang dat het grote woord er vandaag niet uit zou komen. Nou, vooruit, merk je nummertje maar gauw af, dan hebben we tenminste weer rust. Ja, jij zult je rust hebben, en ook zeker maar rust krijgen. Ja, eeuwige rust in het donkere niets. Ja, nog één glaasje, nog één, nog één. En dan, nee, nee waarom, waarom zou ik nog een glas vuil maken, ja. het is niet eens de moeite meer. Ik zal allemaal uit de fles drinken. Een laatste, allerlaatste stevige slok uit de feit. Ja, waar is nou het pistool? Op zijn gewone plaats. Is het gereinigd en geolied? Oh, daar is voor gezorgd. Maak je niet ongerust. Ja, geef je, ja. Ah, daar ben je, daar ben je, stalen vriend, Glad en koel en zo zwart als de nacht. Kom, vriend van me, kom. Kom met me mee naar het raam. Ja, geen bezwaar. Maar laat het raam vandaag maar dicht. Terwijl je je slot tirade afsteekt. Nachten zijn veel te koud. Ja, maar flonkeren van sterren. En in het aanschijn van het eindeloos pulserend heelal zal, zal de finale zet op het schaakbord worden gedaan. Schaakmat! Ja ja, als je daarvoor zo lang onvertrouwd moet blijven, om na korte tijd alweer weer weduwe te worden. Alleen omdat op onverklaarbare wijze ten slotte toch een patroon in de loop is geraakt. Oeh, nee, ook met zo'n kiel ga ik liever niet in zee. Maar hoe zou ik het eigenlijk wel willen? Vraag ik dan soms te veel. Wanneer ik mijn zinnen zet op een man die, die het midden houdt tussen uiterste, die zonder bepaald dom te zijn geen hoogvlieger is, maar toch wat verstandiger en ontwikkelder dan ikzelf, en die daarbij een tikkeltje gevoelig is, goedmoedig en begiftigd met bescheiden dosistemperamenten. Ik vraag niet om liefde die bergen verzet of om vlammende hartstocht. Alleen maar een beetje rust en geborgenheid. Een leven waarin je je eigen plaatsje hebt. Een klankbord voor je vreugden, Een troost voor je leed. Een hand die je kan vastpakken als je s'nachts uit de benauwde droom ontwaakt. Nou, is dat nu soms te veel gevraagd? Ik ben toch zelf ook bereid om te geven. En ergens in deze grote stad moet toch minstens één mens te vinden zijn die dit dankbaar zou willen aanvaarden. Die mij nodig zou kunnen hebben. In het gunstigste geval heb ik één kans op tienduizend dat het iets wordt. En over een half uur is het zover. Ik zou er het liefst niet heen gaan. Nou en? Moet dat dan? Wie verplicht je dat toe? Blijf rustig tussen je vier muren en hou je ergens mee bezig radio luisteren of een plaat opzetten of een krant lezen of een boek tv kijken of een etentje klaarmaken, uh, je verdiepen in een schaakprobleem of de kamerplanten begieten of je kleurendia's op de muur projecteren of met je kop tegen diezelfde muur pletter lopen. Geen leven in de ziel zal daar iets van merken. Niet voor maandagochtend acht uur. Nee beste jongen, thuisblijven geeft er immers ook geen uitkomst. Toch zeker niet in de stemming waarin je vandaag verkeert zo rusteloos. Nou dus, toch maar gaan. Dat staat nog te bezien. Uitgaan kun je naar het geval. Nou, vooruit nou. Maak dat je wegkomt. Naar de centrale bank of niet naar de centrale bank. Maar wat je ook doet, het zal altijd beter zijn dan alleen te blijven tussen die vier muren. Begeef je onder de mensen. En? En je kunt trouwens nooit weten. Hm. De vrouwen laat ik me maar zelden misleiden. Die zullen hem niet zo makkelijk zand in de ogen stooien. Maar mannen? Nou, die hoeven niet zoveel moeite te doen om de tuin te leiden. Bij een man is al zoveel dat mijn gevoelige snaren behoort en mijn onderscheidingsvermogen beïnvloedt. De voornaamste factor op dat gebied is het stemgeluid. In een bepaald soort stem waarvoor ik gevoelig ben. <lacht> een beluidende, buigzame, innemende mannenstem. Een stem met een, een heel speciaal accent. Daar schuilt voor mij een enorme bekoring in. En aan de andere kant, een enorm gevaar. Vooral in de huidige omstandigheden. Nou, ik hoop maar dat het lot me geen verkeerde keuze opdringt. Want ik zou reddeloos verloren zijn. Als ik eenmaal onder de bekoring van zijn stem ben gekomen. <lacht> zelfs als ik in mijn heldere momenten tot het inzicht zou komen. Dat ik me vergroeid had aan een minderwaardig sujet. Aan een uitgekookte oplichter. Of misschien zelfs aan een moorddadige schurk. Een kerel die... Stel je voor, zijn slachtoffers door middel van advertenties pleeg te lijmen. Peter Zeli en was wassen wielig in mijn tuin. Voor de twaalfde van mijn bruiden zal de. Doods, klok, wel, pra, luiden. Ja, zo heb je. Heb je ongeveer wel diep genoeg gegraven, Bruno? Dat is wel ongeveer diep genoeg, zo dacht ik. Ja, ja. Bruno, waar ben je? Uh, Loekt, wat is die vroeg uit de Gouden kuil uit. Dat er gemoed voor dat En in de gaten. <coughs> Jij, kom. Goedemorgen, Bruno lieve. Goedemorgen, mijn duifje, mijn vlindertje. Ik wens je goedemorgen. Een kusje. Mm, een goedemorgenkusje voor mijn lief, klein bruidje. Mm. Ik hoop dat mijn duifje heerlijk geslapen heeft. Mm. Ik hoop ook dat mijn kleine vlinder een mooie droom heeft gehad. Oh, nou een erg mooie droom was het jammer genoeg niet. Bruno lieve. Nee, vertel eens, hoe was het dan? Wel. Het was alsof ik in mijn droom opeens het spookuur hoorde slaan. Ik, ik, ik schrok wakker van de klokslagen. En op hetzelfde moment hoorde ik stemmen die een lied zongen. Stemmen die van buiten ons slaapkamertje binnendrongen. Het waren vrouwenstemmen. En naar schatting een, een stuk of tien. En er kwam maar geen einde aan het lied dat ze zongen. Een lied in minuur. En, en, en toen stond ik... In je, in je droom? In mijn droom, oh. ja. Ik stond zachtjes op om jou niet wakker te maken... En sloop naar het raam. En buiten zag ik niemand anders dan die aardige tuinkaboutertjes langs de kiezelpaden. Maar zij waren het niet die zongen. Ik had meer de indruk dat de stemmen uit de aarde opstegen. Uit die bedden daar met, met, met viooltjes en anjers, van tussen de krop staande radijstjes en wat er nog meer is. Het maandlicht streken overheen en het maakte alles een beetje griezelig. En wat zongen ze dan, die dames in jouw droom? Ik, ik, ik, ik kon telkens alleen maar het refrein verstaan. Oh. En het eerste deel luidt als volgt. Turkse lelies en porei gedijen, goed in harte bloed. Akelei, akelei, weer om een die sterven moet. En, en, en, en toen kwam het tweede deel van het refrein. En dat was zo. Ja. Ook de twaalfde bruid komt hier levend niet meer uit. Papa pa, verrood, papa verrood. Het bruidje van de dood. Oh. Liefje, ik ben er zeker van dat die droom niets te betekenen heeft. Denk je dat? Ja. ja. ze zeggen toch dat de eerste droom onder een ander dak in een ander bed... Bijgeloof, mijn vlindertje, bijgeloof, maak je daarover toch geen zorgen. Het heeft vast niets te betekenen. In ieder geval, niet veel meer dan de droom die ik gehad heb. Heb jij ook gedroomd? Ah, van mij. Een zoete droom, hoop ik. Een zoete droom was het helaas niet, mijn hartje. Nee, nee, ik droomde namelijk dat jij iets van mij verborgen hield. Iets verborgen? Ja. Ik voor jou? Ja. Zelfs in mijn droom zou ik voor jou niets, maar ook helemaal niets verborgen kunnen houden. In mijn droom zou ik nog gezworen hebben dat jij ergens, ik weet niet waar, nog een spaarbankboekje had weggestopt. Maar Bruno, ik heb toch maar twee spaarbankboekjes. En, en die heb ik jou alle twee toevertrouwd. Samen met de nodige volmachten. Ik zweer je dat ik buiten die twee... Weet je toch niet op, mijn vlindertje. Het was immers maar een droom. En... De opbrengst van de verkoop van jouw huis en inboedel. Mm. Maar dat weet je toch? Die heb ik jou tot de laatste cent overgedragen als pand voor ons beide de toekomst. En heb jij werkelijk niets verstopt? Geen gouden ringetje met edelstenen? Geen armbandje, geen halsnoertje, geen oorlogangertjes? Al wat ik aan lijfsieraden bezit, heb jij in het ijzeren koffertje in je schrijftafel. Ja. ja, en dan zal ook mijn droom wel niets te betekenen hebben, Oei, wat ben jij een stouterd. Tot zelfs in je dromen vertrouw je me niet. En heb jij ook niemand verteld, mijn duifje, waar je naartoe ging, zoals ik je gevraagd had? Niemand. Zo kunnen we tenminste ongestoord van ons samen zijn genieten. Maar dan is alles perfect in orde. Kom, liefje, ja. geef me een kus. Doe, Bruno. Ja. Zing eens een liedje voor me, een obade. Laat me jullie fluele, magische Bruno-stem horen. Zo vroeg al, voor het ontbijt? Voor het ontbijt en daarna? Ja, van Peter Celie en Ajuin. Om het even, wat je maar wilt. Misschien hoor je dit dan wel graag, mijn duifje. Eden delf ik, morgen zwerf ik, overmorgen is mijn paard weer al. Ey, hoe fijn dat niemand weet, dat ik Bruno de zachtmoeder, dat ik Bruno de teder, dat ik Bruno de Weger. Oh, nou, ik hoop dat de buren dat niet gehoord hebben. Straks denken ze nog dat ik niet goed snik ben. Ach, het zijn natuurlijk mijn zenuwen die mijn parten spelen. Ik zou niet moeten toegeven aan die wilde fantasieën. Nee. en waarom zou je af en toe eens niet mogen gillen in je eigen huis? Als je er nou zin in hebt. Heezo, ja, dat is dat. De lotions en de crèmes en de rouges en de lak hebben zo goed mogelijk hun werk gedaan. Het lokaas is klaar voor de val. Nou, heb ik nou alles in mijn tas? Ik geloof het wel. En mijn handschoenen... Zo, nou nog een laatste blik in de spiegel, het kapsel in orde, kousen glad, en jurk glad gestreken, nou, vooruit, dan maar, dag huis, tot weerziens, manier, dat weet ik nog niet, en in welke omstandigheden, nou ja, hoe dan ook. Straks... Wanneer ik de sleutel in de tegengestelde richting omdraai, zal ik tenminste weten waar ik aan toe ben. Ik heb behoefte aan gezelschap. Het is noodzaam dat van vrienden. Maar vandaag wil ik niet alleen zijn tussen mijn vier muren, niet alleen. Het is... Het is klokslag zes... maar niet oversteken. Ik, ik, ik moet in ieder geval aan, aan de overkant zijn. Eigenlijk was het de bedoeling hier post te vatten. Van hieruit kun je, kun je gemakkelijk het overkant in het oog houden. Maar ja, per rekening is dat geen manier van doen. Dus, nee, het dus, vrij onbehoorlijk. Ik moet dus wel oversteken. Nou ja, hè, niet op stel en sprong natuurlijk. Meer dan waarschijnlijk is ze er toch nog niet. Er zijn weinig dames die niet op zich laten wachten. Er is nog niemand te zien, aan de overkant voor de bank. Hij is dus niet op tijd. Dat wijst al op een karakterfout. Tenzij er overmacht in het spel is. Nou, ik zal toch maar aan deze kant blijven, totdat hij komt opdagen. En wat doe ik als hij op het eerste gezicht al een enorme tegenvaller blijkt te zijn? Er doorgaan? En hem een brief met verontschuldiging sturen? Nee, dat zou unfair zijn. Ik mag hem daar niet voor gek laten staan. Het zal maar het beste zijn dat ik meteen door de zure appel heen bijt mijn andere vertoon. Nee, ik moet alleen wel zorgen dat ik een geloofwaardige uitvlucht bij de hand heb, zodat ik me weer dadelijk uit de voeten kan maken. Zodra ik kans toe zie om tussen twee verkeersgolven toe naar de overkant te glippen, zal ik het erop wagen. Gesteld, gesteld dat ze komt. En dat we elkaar wel bevallen. Dan blijft nog steeds de vraag of we met elkaar zullen kunnen opschieten. Ik vraag me af of ik in al die jaren van eenzaamheid niet... ...te uh, eigen te egocentrisch, te humeurig ben geworden. Zal ik me nog kunnen aanpassen? Oh, beste jongen. Dat jij je allemaal eerder moeten overdenken. Dan zou je jezelf en de advertentiekosten en je huidige gewetensbezwaar hebben bespaard. Nu is het zover. Misschien komt hij toch nog. In dat geval, stel je voor dat we elkaar aardig vinden. Zou ik daaruit dan werkelijk iets van betekenis kunnen gooien? Als je nagaat dat ik al zo lang alleen ben. Als je daaraan denkt, dan mag je jezelf wel afvragen of je je nog kunt aanpassen voor je voldoende begrip en verdraagzaamheid in de dag zult kunnen leggen, Ja, liefje. Waarom heb je aan dat alles ook niet eerder gedacht? Gedacht? Het is om zo te zeggen nooit uit mijn gedachten geweest. Moest er wel aan denken. Hoe graag ik ook anders had gewild. Waarschijnlijk staat ze er al lang. En wacht ze alleen vol ongeduld al het ogenblik af. ...waarop ze maar voor de ingang van de bank zal zien verschijnen. Misschien staat hij al een tijdje ergens op de loer... ...zodat hij me op het ogenblik dat ik de straat oversteek goed kan opnemen. Dat zou gewoon gemeen zijn. Dat het zou gewoon... Doe nou... Doe ...niet voorbare oordelen. Dadelijk is het al kwart over zes. Dan nou moet ik toch echt gaan. Doe ik het nu niet, dan, dan kom ik er nooit mee toe. Het is een feit dat juist gevoelige mannen zich op het beslissend moment heel erg geremd voelen. Misschien kon ik... kon ik beter zelf het initiatief nemen en naar de overkant stappen. Misschien vat hij dan moed. gooit hij zijn remmingen overboord. Als ik hem op het eerste gezicht beval. O, oh, lieve meid, waar blijft dan je trots? Wil jij jezelf onvoorwaardelijk te kijk zetten? Net als een etalage? Ben je ze type niet? Nou, en dan knijpt hij er stilletjes tussenuit. En laat jou hier aan de stoep vastbakken. Nou, daar heb ik niet van terug. Nee, nee. We zullen het zomaar laten. Het tegenwicht zwaarder dan het voor. Vorige... Kwart over zes. Ja, nou heb ik lang genoeg gewacht. De droom is uit. Een telegram En daarmee is de zaak afgedaan. Dan spreek ik me nooit meer van advertenties, want die kunnen een geschikte oplossing zijn voor bepaald soort mannen, maar niet voor mij. Dat is me allemaal duidelijk. Maar... Nooit schrijf ik meer op een advertentie. Voor iemand te zingen over die kleine dikke rasje kan dat een geschikte oplossing zijn, maar niet voor mij. Dat is me nou volkomen duidelijk. Eigenlijk ben ik er minder meer blij om. Ik voel me opgelucht. Je weet wat me bespaard is gebleven. Wat nou? Daar moet ik heen gaan. Niet naar huis Maar ja, heen? Van. nou? Dat nou ja, kan me ook niet schelen als het maar niet naar huis is. Om de hoek is een bioscoop. Misschien draait er iets behoorlijks. En na de voorstelling loop ik even het postkantoor binnen om het telegram te zetten. Om de hoek is een bioscoop. Oh ja, misschien draait er iets behoorlijks. En na de voorstelling ergens een pasteitje eten. Het gewone zaterdagavondprogramma. Gezien het grote succes. Voorlopig verlengd. Gezien het grote succes, voorlopig verlengd. Een dame zou ze naast me komen zitten. Hier, dat doet ze inderdaad. Het is vol. En links van mijn man en rechts van mijn man. Ziet er uit. Sympathieke vent, die linkerbuurman. Beschaafd, vrouwtje. Serieus en intelligent. gezicht. Intelligent gezicht. En is ze ook iets kinderlijks in het trekken. Ja. <laughs> Zijn ogen staan wel aan. Als die dame met wie ik die afspraak had er zo aardig had uitgezien. Mm -hmm. Als die man met wie ik voor de centrale bank had afgesproken er zo had uitgezien. <laughs> ze... Je draagt geen trouwring, Hij Je nee. draagt geen trouwring. We hebben bewijs op zichzelf natuurlijk niks, maar... Ik mag er niet anders zitten aangapen, Zou je een prettige stem hebben? Ik wou dat ik de moed had om de aan te spreken. als hij, als -ie me nou eens zo aanspreekt, uh, Nu niet, natuurlijk, maar... Film kan elk ogenblik beginnen, maar straks, naar de, na de... voorstellingen. de uh, Als ik er de moed toe heb... Als hij een gesprek zou willen beginnen, zou ik dat toch wel goed vinden. Ik zie natuurlijk niks van die film. Ik ga er de hele tijd over zitten pakken, zeren of ik er straks. Maar hoe, hoe. Wat zou je nou bijvoorbeeld in zulke omstandigheden kunnen zeggen? Ik heb zo het gevoel dat hij te serieus is om een vrouw in de bioscoop aan te spreken. Het zou natuurlijk ook kunnen dat hij geremd is. In serieuze mannen komt dat vaak voor. Ik weet zeker dat ik rood zal worden, ik begin het te stotteren. Ik zou iets kunnen laten vallen. Mijn handschoenen. Ach nee. Die vallen geruisloos, daar merk je natuurlijk niks van. Ik zou het met mijn handtas kunnen proberen, dat kan geen kwaad, die is toch goed gesloten. Oh. Nu of nooit. nog mevrouw. zoekt kennismaking. U luisterde naar een hoorspel van Eduard Koenig in een vertaling van Wart Ruisliek. Zij Peronne Hossang. hij Jan Borges. Regie Leon Povel.